In Drenthe en Groningen zijn vanmorgen een aantal bommeldingen gedaan. Vijf bij een school en één bij een woonplek. De eerste melding kwam binnen bij een basisschool in Hoge Zand. Die is toen ontruimd en doorzocht. Er werd niks gevonden. En de meldingen leken allemaal op elkaar, zegt de politie. En daarom zijn de andere plekken niet ontruimd. De eigenaren van de afgebrande skibar in Zwitserland worden morgen ondervraagd.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 De voetbalwedstrijden in de eredivisie die voor zaterdag en zondag op de rol staan... gaan zoals er nu voor staat gewoon door. KVB denkt dat de grasvelden goed genoeg zijn. Het duel tussen NEC en FC Utrecht van morgenavond is wel geschrapt. Ook de wedstrijden van zaterdag en zondag in de eerste divisie zijn afgeblazen. Eindhoven de gekste, maar PSV ook. De club wenst iedereen een sportief nieuwjaar... met een metershoog spandoek aan het stadion. Maar is dat wel een gigantische fout in PVS in plaats van PSV? Volgens omroep Brabant reageert sportzender ESPN gevat op de nieuwjaarswens, ook de beste wensen van EPSN. En dan nu het weer van weer online.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 Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. 18, plus speelbus. Ja? serieus? Oh. oh, wat een geld! 80.000, tot verdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? winnaar Teetje? Heerlijk.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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Hoi Hilke. Slam. Slam. Hilke Boersma. Dit is de donderdagmiddag Energie bij Slam. Disco line zo meteen. No Broke Boys komt eraan. Ook David Guerra, Armin van Buren en nu een throwback. Eric Prits en Piano.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 En say my name op donderdag 8 januari. En vandaag in het nieuws: de populairste baby-namen zijn bekendgemaakt. Onder jongens geen verandering: al zeven jaar op rij is de populairste naam onder jongens Noah. Onder meisjes wel een nieuwe nummer 1: namelijk de naam Noor. Noor is de populairste naam onder meisjes. Je hoorde net David Gedda, zeer populaire DJ, zeer populaire man. Maar dat zie je niet terug onder, uh, in de, de babynamen onder jongens. Uh, David staat niet in de top 100. En dat geldt helaas ook voor Armin van Buren. Ook Armin is niet terug te vinden. Nu is Armin ook wel een beetje een atypische naam. Want hij staat natuurlijk altijd met zijn armen naar buiten. Dat eerder arm-out kunnen zijn. Goed. Je de Armin van Buren nu bij Slam. We were born in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 Dream with me Slam oh, yeah. Boost your life En ja, ja, ja. Misschien is dat wel wat je roept als ik je zo meteen aan de telefoon heb. De gok van, van je leven. Want hier bij Slam maak je kans op een volledig verzorgde reis naar Las Vegas. Je gaat met nog drie vrienden die kant op. En je smijt daar met geld in de casinos. Want je krijgt van ons 200, 2026 euro. En dat zet je vervolgens op rood. Of op zwart. Het wordt de gok van je leven. En sowieso een stad waar je ooit een keer geweest moet, uh, moet zijn. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik hoor altijd... het is groot, groter, grootst. Je kan daar zeg maar een hotel binnenlopen... en dan loop je naar beneden en zie je duizenden gokmachines... en dan loop je nog een uh, verdieping naar beneden... en heb je opeens een concertzaal waar Britney Spears een uh, concert geeft. Het is ongelooflijk groot. en je moet er een keer geweest zijn. En je maakt er dus kans op hier uh, bij Slam. Een reis naar Las Vegas en de gok van je leven. Uh, Zometeen gaat er weer een spin gegeven worden aan de roulette machine... met daarin een balletje en komt dat balletje op rood of op zwart... Dan win je fiesje fiche en ga je door naar het finale spel. Of je verdubbeltje inzet. Dat is zo meteen aan jou. Uh, wil je zo meteen meedoen? Stuur dan Pegas Spatie je leeftijd via een berichtje in de Slam App. Spreek je zo meteen een half drie op Slam. Dan uh, vraag ik aan je, ga je voor rood of op zwart? Dus bedek dat dan vast even. Ga je voor rood of op uh, of voor zwart? En stuur even Pegas Spatie je leeftijd via de Slam App. Nieuw. Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Sonny Fodera en D.O.D. Think about us. Nieuw muziek. Grand Slam.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 Zoals appelsientje, fruitdrink en dubbel fris boost. Een liter of anderhalve liter pak, 1 euro. En alle kuppensoep, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus. Drie minuten over half drie, goedemiddag. Het Flembeerbericht van Weer Online. In de noordelijke helft van Nederland komen regenbuien voor. In de rest van Nederland is het droog. Temperatuur tussen de 0 en 2 graden. Later in de middag gaat het in het zuiden ook regenen. En vanavond meer kans op neerslag. En dan de wegen af met Flitsmeister. Het is uh, de hele dag al vrij rustig. Twee korte vertragingen. De A10 richting de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Osaan en Koentunnel, 10 minuten. En de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Attenur, daar 13 minuten. Joke Boersma. Een nieuwe ronde van de gok van je leven. Jouw kans op een reis naar Las Vegas is over 10 minuten hier bij Slam. En dit is Hunter Axe. Oh, he's so yeah, yeah, yeah. Give me the throne, I didn't know how to be your life. <laughs> Hier bij Slam en Axwell en in Grosso Binnen een paar tellen te horen hier. En we gaan naar de telefoon. De gok van je leven. Want daar hangt een nieuwe kandidaat. En misschien wel de kandidaat die met nog drie vrienden naar Las Vegas gaat. En ik zeg uh, hallo tegen Kira. Hallo. Hallo Kira, hoe is het uh, met jou? Ja, ik bedoel. Dank je wel. Ja, je komt uit uh, Maastricht. Je werkt als consultant ja. uh, daar. Hoe is, het, uh, hoe is het leven daar deze week? Want hier is het heel veel sneeuw en ellende en zo. Is dat in het zuiden van Nederland ook zo? Ja, hier is het inderdaad ook erg wit als je naar buiten kijkt. Maar ik vind het wel een stuk minder dan uh, hoger in het land. Dus ik denk dat wij wel geluk hebben. Oké, okay, en ben jij nog naar je werk gegaan? Of heb je lekker thuis gewerkt uh, deze week tot nu toe? Nee, ik ben inderdaad goed op het werk. Ik kom net thuis, dus ik ben okay. al uh, klaar voor vandaag. Nou, ja. lekker zeg. En uh, je bent wel toe aan een de vakantie, denk ik zo, in uh, januari. Ja, absoluut. Las Een zou lekker zijn. Wie zou je meenemen als je die kant op gaat? Ik denk mijn drie zussen. Je drie, je, je drie zussen, zei je? Ja, een tweede zus, een oudere zus en een stief zus. Oh, nou, dat wordt heel gezellig. Lekker met de meiden op pad. Ja, pand, uh, Met natuurlijk. de meiden, ja. Wat goed, zeg. <laughs> hey, ik hoop dat je goed erover na hebt gedacht, want ga je voor rood of op zwart? Welke kleur gaat jou een stapje dichterbij brengen in het spel? Ik ga voor de kleur rood. Jij gaat voor de kleur rood. Dan gaan we nu het rouletteballetje, de roulette tafel inwerpen. En daar gaan we, Kira. Mm -hmm. We zien het balletje inmiddels een beetje tempo afnemen. En het is geworden, Kira. Helaas zwart. Ah, dat is jammer. Helaas, Kira. Het was 50-50 uh, ja, en uh, helaas uh, voor jou uh, rolt het balletje de verkeerde kant op. Helaas, dat is jammer. Helaas, je mag lekker mee blijven doen en maak er uh, voor sowieso een fantastisch weekend van uh, alvast. Ja, dat studio. voor het Dankjewel. Dankjewel. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam app. En win een trip naar Las Vegas. A simple pan of gold wrapped around my soul. Ze had er goed over nagedacht. Ze ging voor ruit, maar helaas kwam het balletje op zwart terecht. Maar dat is gokken, dat wordt erbij natuurlijk. Wil je ook een poging wagen en kans maken op een reis naar Las Vegas? Dan stuur je dus Pegas, Spaat je leeftijd via een berichtje in de Slam-app. Dit is Mary J. Blight's Family Affair bij Slam. Your body free oh. Leave your situations at the door So when you step inside, jump on your situations out.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 voor carnaval op feestkleding365.nl Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwij Maak het mooier.